4 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De leden van de SPD in Duitsland hebben ingestemd met de regeringsdeelname. Ruim driekwart van de leden gaf zijn goedkeuring aan het regeerakkoord... dat de partijtop heeft gesloten met de CDU-CSU van bondskanselier Merkel. Daarmee is de weg vrij voor een gezamenlijk kabinet... het derde onder leiding van Merkel. Waarschijnlijk worden morgen de namen van de nieuwe ministers bekend... en wordt Angela Merkel dinsdag in de Bondsdag herkozen als bondskanselier. De Egyptische bevolking kan volgende maand stemmen over een nieuwe grondwet. Daarin wordt de onafhankelijke positie van het leger versterkt. Daarnaast wordt het moeilijker om religieuze partijen te vormen. Volgens het leger is de grondwet een eerste stap om de democratie in Egypte te herstellen. Het referendum is op 14 en 15 januari. In de maanden daarna worden er presidents- en parlementsverkiezingen gehouden. In de Gazastrook zijn meer dan 4000 mensen geëvacueerd omdat hun huizen door overstromingen zijn beschadigd of weggevaagd. De Verenigde Naties hebben het noorden van Gaza uitgeroepen tot rampgebied. Na vier dagen van aanhoudende stortregen zijn veel huizen alleen per boot bereikbaar en staat het water op sommige plaatsen wel twee meter hoog. Veel woningen in de Gazastrook zijn onbewoonbaar geworden. 100 mensen zouden tijdens het noodweer gewond zijn geraakt. Het lichaam van Nelson Mandela is aangekomen in Kunu, het dorp waar hij opgroeide. Daar wordt hij morgen begraven. Eerder vandaag werd het lichaam overgevlogen van Pretoria naar een vliegveld in de provincie Oostkaap. Daar vandaan vertrok een konvooi richting Kunu. Langs de route hadden bewoners een menselijk lint gevormd om Mandela de laatste eer te bewijzen. De Zuid-Afrikaanse oud-president en Nobelprijswinnaar overleed ruim een week geleden op 95-jarige leeftijd. Het weer vanuit het westen meer bewolking, vannacht af en toe regen. Morgen eerst nog wat regen, later droog. Het wordt een graad of acht. Vanaf maandag verandert te weinig. Het blijft wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A7 van Zaandam naar Hoorn Bij de afrit A Hoorn twee kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Daarbij is een auto op een aanhanger ingereden. De rechterrijstrook is dicht omdat ze daar op dit moment technisch onderzoek aan het doen zijn. En waarschijnlijk is die rechterrijbaan pas rond 5 uur weer vrij. Verder een ongeluk op de N207 tussen Bergambacht en Alfaan de Rijn. En daardoor is die weg tussen Waddingsveen Centrum en Boskoop in beide richtingen dicht. Warme winterweken bij Alping. Nu 15% voordeel op het Alpingassortiment. En bij aankoop van een compleet bed... geeft Alping Kinderen in een SOS-kinderdorp een slaapplek om in te dromen. Zoek snel de warmte op bij een Alping-winkel bij jou in de buurt. Kijk op alping.nl slash warme winter voor de voorwaarden. Alping Nights, Better Days. Zo, lieverd, wat zullen we deze vakantie eens doen? Nou, ik wil een mooie rondreis. Ik wil mijn eigen paradijs. Samen zwemmen met een dolfijn. Chillen met een goed glas wijn. Eén groot avontuur. Ik wil vooral niet duur... Dat wordt dus een cruise van Cruise Direct. Cruise direct naar cruisedirect.nl of bel nu met een van onze 30 cruise specialisten via 0900 0922. 19 cent per minuut. Access for All is bij de provider monitor van de Consumentenbond alweer verkozen tot beste alles in één provider. Nu zijn ze er niet echt de echte types naar om dit van de daken te schreven, maar ze zijn er natuurlijk wel trots op. Daarom vertel ik u nu dat ze dit vieren met een aantrekkelijk aanbod. De eerste zes maanden gratis tv bij Alles in één Extra. En u kunt natuurlijk rekenen op de unieke service van Access for All. Bel 0800 0420 of kijk op accessforall.nl. Daar vertellen ze u er graag meer over. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit. Goedemiddag, nog een half uur vanuit de Lamar in Amsterdam. Ja, en dan volgende week nog twee uur... maar dat is een beetje de laatste uitzending die wij maken op Radio 1... want daarna gaan we vanaf januari verhuizen naar Radio 4. Uh, dit half uur, straks in ieder geval uh, de tachtige seconden van Pink aanbevolen door uh, Jacqueline Govaart uh, van Cressip. Uh, maar eerst nu het grote, ja, het grote Jeroen van Merwijk afscheidsinterview. Ja. Na 25 jaar en de 13 voorstellingen met klinkende titels... zoals uh, een afro lid is ook maar een mens... de vlees geworden bescheidenheid en dat kunnen alleen de hele grote... houdt de cabaretier er mee op, zegt hij. Hij speelt de komende maanden zijn laatste voorstelling... Er zijn nog kaarten... Er zijn nog kaartjes. Fatalistische titel, vond ik het, hoor, toen ik het hoorde. Ja, maar het is wel waar. Het is over het algemeen leerd dat de geschiedenis wel dat er nog, dat er nog kaarten zijn. Dus het ja. was dan een hele passende titel. Ik hoorde zelfs dat de première, dat, dat las ik, de première van de week in de Griffioen in Amsterdam. dat die ook niet helemaal vol was. Nee, dat is, ja, er zaten al 150 man, denk ik. Mm -hmm. Dus ik heb, ik heb goed kunnen spelen. Maar uh, ja, daar wen je langzamerhand aan hè, dat de zalen wat kleiner worden en de aantal bezoekers ook. Ja. Hoe kijk je uit naar de komende maanden? Nou, ik ga gewoon spelen. Ja. Ik, ik heb een leuke avond gehad met vijftien mannen. Slechter met drie ronden, Dus dat maakt niet zoveel uit. Ja. Het proble probleem is wel alleen dat, dat je te, te weinig kan spelen. Dat is, dat is een beetje... Net. Ik had bij de première ook had drie weken daarvoor vier optredens gedaan. Het is nee. gewoon te weinig. En hoe komt dat? Oh ja, ze worden niet meer geboekt. Of dan niet meer geboekt, dat klinkt heel dramatisch... maar te weinig geboekt, vind ik, om de kwaliteit te kunnen leveren... die ik toch het liefste leef. Ja. En heb jij daar een verklaring voor? Ben, ben je gewoon uh, een onaangenaam mens? Ja, volgens dat, theater, dat, dat is het, denk ik wel, ja. Of, ja, eh? ja, ik ga rappokkend door het land heen. <lacht> Want ja, ik vind, die mensen moeten morgens geleerd worden. Hmm. Nee, het is gewoon een kwestie... er komen kom te weinig naar mensen kijken. Het is een bekendheidskwestie, denk ik. Je ziet het met meer mensen die mijn genre beoefenen... dat die het moeilijk hebben. En uh, ik heb nooit voor grote zalen gestaan... Dat vind ik ook helemaal niet erg. Cabaret hoort eigenlijk in kleine zalen, wat mij betreft. Daar is het toch eigenlijk voor bedoeld. Het is een soort contactsport. En uh, ja, dan moet je gewoon die mensen. je moet erop af kunnen, natuurlijk. Mm. En dat kan in kleine zalen beter. Ja. Heb jij, uh, toen, je, toen je deze voorstelling. Uh, je zat ongetwijfeld in Frankrijk, rustige uh, schilderen en ja. schrijven. Ja. Heb, je, heb je toen gedacht, dit wordt de laatste? Of? Ja. Ik wist wel dat het de laatste zou worden. Kijk, op een gegeven moment heeft het, uh, heeft het niet zoveel zin meer. En die mensen moeten... Kijk, ik werk er vijf maanden aan. Vijf, zes maanden werk aan zo'n programma. Dan uh, speel ik het nu een keer of veertig. Ja, daar moet ik een flink bedrag voor hebben. wil ik daarvan kunnen leven. Mm -hmm. En de mensen zijn niet meer bereid in de theaters... om dat te betalen, dat bedrag. En ik vind het ook onzin om dan... voor onder dat bedrag te gaan spelen. Want ik vind dat ik heb hard aan gewerkt. Mm -hmm. en, uh, en ik heb uh, kwaliteit geleverd. Dat heb ik altijd gedaan. Ik heb altijd op mijn eigen voorwaarden ge dat gedaan. En uh, nou, dat is nu het resultaat, het, dat, dat ik me op moet houden. Ik, ik vind het ook helemaal niet erg, ik heb er 13 gemaakt. Dat kunnen ook niet veel mensen zeggen. Dus, uh, ik Alleen ben de hele grote. En jij, jij zegt het. <lacht> nee, maar het, het, is, uh, het is gewoon uh, helemaal, niet, helemaal niet, niet dramatisch, weet je. De, dus uh, ik heb een mooie oeuvre gemaakt. En ik kan natuurlijk gewoon ophouden, niet ophouden met, met liedjes schrijven. Mm. Ik ga ondergronds, ik ga huiskamerconcerten geven. Schuiloptredens. optredens. Beetje, uh, klinkt alsof je het verzet gaat, man. Ja, zo klinkt het, zo voelt het ook. Zo voelt het ook, ja. Mm. Maar dat is ook leuk, wees, dat mensen naar een geheim plek moeten komen... en dat ik daar allerlei vreselijke dingen ga zeggen tegen Hoe, hoe stel je dat voor? Nou, gewoon ik heb een, een websiteje en dan 30 man per, per, per zondagmiddag of zo... stel ik me voor, of voor zaterdagmiddag, voor zondagmiddag... dan ga ik dan tussen 4 en 6 vreselijke dingen tegen die mensen zeggen. En dan gaan ze weer naar huis. Dan betalen ze voor 25 euro, stel ik me ze voor. Dan, heb ik, dan verdien ik wat geld. En dan kan ik daar uh, van leven. Je zingt in een van de nummers in deze laatste voorstelling. Die ik, ik heb het van anderen, want ik heb hem zelf nog niet kunnen zien. Je zingt in een, in een lied. Er zijn nog kaarten dat je niet op kan boksen tegen de marktwerking. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, dat, Is dat inderdaad een uh, ja, dat, dat, vraag en aanbod? Uh, ja, kijk, dat zie je dus overal in de maatschappij. Ik heb het al heel lang over gehad, overigens in mijn programma's. Mm -hmm. En uh, je ziet het ook bijvoorbeeld op, op, op, bij de omroepen. Hè. Er, er, er, wordt, er, er wordt toch wel gemikt op de grote aantallen. De kijkcijfers en... en en de, en de, de luistercijfers. Dit, dit, dit programma verdient ook naar, naar, de, naar Radio 4, midden in de nacht. Ja. Ik weet wat. Het is natuurlijk eigenlijk, als je erover nadenkt, is het gewoon schandalig hm. en doodzonde. En eigenlijk zou er gewoon een actiegroep moeten komen, maar de, het is weer iets anders. Maar de, die, die manier van denken is overal, heeft overal plaatsgevat. En ja, dat is, is in het theater niet anders. En nu dus zo be, be, uh, gekort wordt op kunst en cultuur. Uh, worden nu de eerste gevolgen daarvan duidelijk. Mm -hmm. ja. Ik, ik, ik, ik was eens eerste van de bomen. Ik vind het ook wel een soort eer, moet ik zeggen dat je als eerste verdwijnt, dat is ook wel weer een teken... Van, uh, van wat je aan het doen bent. Ja. Heb, heb jij in de loop der jaren, want je draait al heel veel jaren mee... heb ja. je het publiek ook zien veranderen? Zie je dat het publiek ook andere dingen wil? Dat ze anders kunnen reageren? Of? Nee, dat heb ik niet. Het gevoel niet. Maar uh, kijk, uh, als, mijn, mijn programma is nu televisie geweest. Hè? En dat is eigenlijk het grote probleem. Daardoor wordt er een soort bodem onder het Nederlandse lied... eigenlijk weggeslagen. Het ja. Nederlandse lied is haast niet meer te horen. Dat, dat is wel zorgwekkend. Uh, als, ik zat laatst te luisteren naar Radio 1... En, uh, dan hoor je alleen maar Engelse liedjes. En geen één Nederlandstalig liedje. Dat is eigenlijk gewoon omgekeerde wereld. Mm. En uh, Dus als je het op de tv niet meer ziet... op de radio niet meer hoort... dan gaan mensen denken dat het niet meer bestaat. Mm. Maar het bestaat nog wel degelijk. Alleen, ja, die mensen weten de weg niet meer naar theaters te vinden. Ja. En ik zing in dit programma 17 liedjes. En er zijn niet veel mensen die dat ook doen, hè. 17 liedjes zingen. En uh, ja, daar is gewoon... Te weinig markt voor. Inmiddels. Die mensen zijn er nog wel, denk ik. Maar die denken dat het niet meer bestaat. Hm. En dat is, dat is het grote probleem. Ik vind dat, dat daar de, de omroepen een, een, een grote een, een, een mogelijkheid laten liggen. Ja, in Frankrijk is het uh, minimumpercentage van, ik meen, uh, 60% Fransstalig repertoire. Wat er ja, moet als, als wij nou geen goede schrijvers zouden hebben. geen goede liedjeschrijvers, was nog tot daar aan toe. Weet ja, je wel, je ja. moet niet. niet, niet maar, maar wij hebben fantastische liedjeschrijvers. Kees Toren, Maarten van Roos je overleden. Maar er zijn er zo ontzettend veel die het kunnen. Hm. Eh, dus het is eigenlijk gewoon schandalig. En een prachtige traditie hebben we er ook nog in. Van oude oude liedschrijvers. Zak ja, van tol, uh, man, man. Fantastisch. Ja, ja. Wij, wij, wij vroegen, want we, we hebben uh, ons eigen. Uh... Theaterrecent uh, Rinske Wels, die hier eens in de zoveel weken zit. Die, vroeg, uh, uh, die vroegen we wat zij ervan vond dat jij over je afscheid nadenkt. Zijn ze dit. Ik denk dat Jeroen van Merwijk stopt, omdat hij uh, misschien wel het gevoel heeft dat hij minder gewaardeerd wordt dan een tijd geleden. Zijn publiek heeft een vaste schare fans, een trouwe fans. Ik denk dat ze veel uh, naar hem toekomen. Maar ja, uh, het is crisis, mensen maken keuzes... en misschien dat uh, de keuze voor Jeroen van Merwerk dan even afvalt. Ja. Uh, dat Kijk, die, die waardering, daar heb ik nooit over te laag gehad. Oh ja, als ik het helemaal eerlijk ben. Mm -hmm. Soms nog is een geweldige recensie in de NSC, daar was ja. ik heel blij mee. Maar uh, die heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Het probleem is een beetje dat, uh, dat er te weinig mensen komen kijken. Zo stom is het. Mm -hmm. En wat Rinske zegt is waar. Ik denk dat mensen gewoon andere afwegingen maken. En dat vind ik ook heel legitiem. Ik bedoel, uh, ik ga zelf ook nooit naar het theater. Nee? Nee. nee. nee? <laughs> ik sta er al zo vaak. Ja. Uh... Die heb je gitaar meegenomen. Daar ben ik ja. heel blij om. Dus je, je kunt, uh, uh, als we dat zouden willen, zou je nou, een, een, een van de. Ge, noem het geëngageerde liedjes kunnen laten uh, horen. Zal ik intussen nog even kijken wat de, wat de NOC. geëngageerd is een groot woord. Nou ja, goed, grote woorden, niks mis mee. Laat ik het dus nog even citeren uit die recensie van Ron Rijgaard... in het NEC vanmorgen, waar je het over had. Op zijn lichtsneerpande toon zingt de oude meester... de lof van de underdog en van weldenkend leven. Er zijn nog kaarten, maakt blij als een kind. En dat kind roept, nog een keer, nog een keer. Jeroen van Meerwijk. Eerst een paar jaar dikke boeken lezen... over, nou, noem eens wat. De Gaza-strook... Wat is verzonnen? Wat is echt bewezen? Wat is een feit? En wat een hersenspook? En dan voorzichtig komen met een hypothese. Zo kan ik het ook. Is bij jezelf denken, wat zijn de symptomen? En verschijningsvormen van een fenomeen. Kritisch zijn en niet vooringenomen. Rustig, evenwichtig en sereen. En dan pas met een soort van mening komen Dat kan iedereen Maar je leven in het donker leven Onontwikkeld, onbehouden zijn en dom En toch steeds ongevraagd je mening geven Al is je redenering nog zo krom En is alles wat je zegt hoer. Kijk, dat is stoer Je hele leven ergens op studeren zodat je er een hele hoop van weet En dan voorzichtig leren formuleren Wat je al die lange jaren hebt ontleed En dan pas durven zeggen wat je vindt Dat kan één kind Maar nergens maar een sikke pit van weten Nooit iets lezen, nog geen tijdschrift, nog geen strip Van niks één plakje kaas hebben gegeten Een toonbeeld zijn van haat en onbegrip een mening hebben, ook al heb je geen idee Dan tel je mee Want als je zomaar wat gaat lopen roepen Het liefst gepierst, getatoeëerd en kaal Dan spreek je namens hele grote groepen Dan is jouw mening een maatschappelijk signaal Dan gaan ze zich over jouw lot ontfermen Dan spreek je zogenaamd heldere taal Dan zegt er niemand ooit op televisieschermen die man is ziek. Is er een dokter in de zaal? Jeroen van Merwijk een lied uit zijn voorstelling uh, Er Zijn Nog Kaarten. Uh, zijn afscheidsvoorstelling. Overigens, stel je nou eens even voor dat het een heel groot succes wordt... al is het maar door die recensie van Ron Rijgaard of door anderen... zoals de recensie vanmorgen uh, op, uh, op theaterkant.nl. Dan krijg je dus uh, Er Zijn Nog Kaarten met daaroverheen uitverkocht. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is dus redelijk verwarrend, hè? Dat zou leuk zijn. Het is al een keer gebeurd, overigens. Het was niet uit te leggen aan die mensen ook. Ja. Um, de, de toekomst van, het, uh, van ja, het betere lied, zoals het wel wordt genoemd. Want je had het er net over van dat er weinig Nederlandstalig uh, althans, uh, yeah, op, op de radio te horen is. Uh, radio 1 bijvoorbeeld. Maak jij je zorgen over de toekomst van, dat, van het geëngageerde lied? Het literaire lied? Nou nee, kijk, ik denk dat er altijd wel mensen zullen blijven die dingen blijven schrijven. Hè. Kijk, je, je gaat natuurlijk niet... Je wordt geen cabaretier om daarmee een carré in te komen. Je, je wordt cabaretier omdat je een mening hebt over dingen... en het leuk vindt om die mening op een intelligente wijze te formuleren. Ja. En dat zal wel blijven gebeuren. Ik bedoel, jongens van 16, 17, 18, 19 zullen het rustig blijven doen. Het is namelijk veel te leuk. En hm. ik hou ook niet op met liedjes schrijven. Het is namelijk leuk om liedjes te schrijven. Ja. Maar, maar zie jij ze om, om, om je heen? Dat, dat, ik, ik ben niet goed op de hoogte. Maar het kan niet anders dan dat het zo is. Kijk, je hebt natuurlijk altijd een paar die het echt goed kunnen. En daaronder zitten er al allerlei mensen die het ook doen. En zo gaat het, weet je. En, en uh, ik vind dat ik er zelf vrij goed in ben. maar uh, dus, en zijn er zitten wat mensen wat minder goed in. Maar het is ook mijn, mijn, mijn, mijn core business. Bijvoorbeeld Herman Finkers, Kaandorp. Die hebben geweldige liedjes geschreven. En dat is niet het enige wat ze doen. Maar bij mij ligt de nadruk daarop. Mm -hmm. En ik weet zeker dat, dat mensen dat, dat zullen blijven doen. Gewoon voor hun eigen lol. Zoals, oh jongens... 17, 18, 19 jaar ook allemaal een eigen taaltje hebben. Achteruit praten, Zweeds nadoen. Weet je wel. Dat, dat, dat zal niet veranderen. Ja, dat soort vernieuwingen... Zou, zou jij zelf daartoe in staat zijn? Zou je dat willen? Zou je een hele andere kant op willen gaan? Met, met, met nou, ik vind dat mijn is ook een andere kant op zijn gegaan. Ze, ze zijn echt verdiept. Dit programma weer. Ik, heb, ik, ik schrijf over hele andere dingen dan vroeger. Minder op de lach. Meer op... Je maakt wat andere dingen mee. Hè. Je, je, je, je, je schrijft over je ervaringen als het goed is. En die ervaringen die veranderen. Ik ben nou 58 en ik het zou wel heel, heel kinderachtig als ik nog steeds levens kut zou gaan zitten zingen. Dat doe ik dus ook niet meer. Hoewel het, nog lef, het leven nog wel steeds kut is natuurlijk. <laughs> maar dat moeten de mensen maar gewoon voor jou aannemen dan. Ja, ja daar komen ze op een andere manier ook wel achter wat ik daarvan ja. vind. Ja. De Bende uh, de van Vier. Destijds ja. heb je een programma gemaakt met, uh, met Kees Thorn, ja. Met uh, Theo Nederland. Uh, met Maarten van Roosendaal. Ja. Ja, de, de, de, Kees is gestopt. Ja. Maarten is er niet meer. Ja. Uh, er zijn er nog maar twee over. Nou, ik ben Murdochart ook weg. Dus moet, uh, moet Theo moet het helemaal niet eens eentje doen. Ja, nou ja, dat hoeft niet. <laughs> hij kan ook weer gaan. Ja. Nee, ik ga natuurlijk niet helemaal weg. Ik blijf wel gewoon liedjes schrijven. Kijk, het punt is een beetje. Als het niet kan, dan kan het niet. En dat moet je dan ook reëel in zijn. En ik vind ook niet dat de theaters de plicht hebben om mij te boeken. Helemaal niet. Uh, dat is een tijdje goed gegaan. Nou niet. En dan vind ik wel weer iets anders om, uh, mm -hmm. om aan de bel te trekken. Ja. Maar, maar wat ik al zeg, hè, dat liedjes schrijven is gewoon veel te leuk om te laten. Dus dat blijf ik gewoon doen. Ja. Uh, Rinske, die uh, onze theaterresident is, geworden de eerder. Uh, ma maakt zij zich zorgen over de toekomst van het betere lied? Ik denk dat het theaterlied nooit echt zal verdwijnen. Je ziet dat er wel een draai aan gegeven wordt. Iemand als Sarah Kroos uh, benadert het eigenlijk bijna vanaf een, uh, een popkant. Iemand als uh, Thijs Maast maakt jazzstandards... standards met hele mooie Nederlandstalige teksten daarbij. Ik denk dat de liedjes van Jeroen van Merwijk, dat daar misschien nu net wat minder behoefte aan is. Maar ik denk zeker niet dat het theaterlied dood is, want uh, er wordt nog volop gezongen in cabaretprogramma's. Ja, de namen die zijn noemt. Uh, je, je zei net zelf al, je bent niet iemand die heel veel naar anderen gaat kijken. Nee. Ik zie het meest op televisie. Ja. ja. Daar kijk ik even. Ja, ik, ik, ik, ik vind de meeste dingen niet zo leuk. Dus, dus, dus, dus ja, om daar helemaal heen te gaan, de hele avond. Ja. Ik, moet, ik moet zelden echt lachen om, om, om dingen. Hm. En uh, ja, het ligt aan mij. En ik vind het ook niet leuk in een in zaal te zitten. Want die zaal, ik ben het vaak helemaal niet met die zaal eens. Vaak vind ik het wel leuk in die zaal niet. En andersom. Hm. En dan zit je in zo'n zaal met, met, met sukkels. Ja. ja, de meeste de mensen zijn toch sukkels. Het is niet anders. Ja. Jou, jouw grote voorbeeld. Had jij voor, eh, toen jij begon ooit een, een, een, echt een, een voorbeeld van... dat is het soort lied wat ik wil maken? Nou, nee, maar ik heb, nee, maar ik heb wel een paar mensen natuurlijk... Uh, ik ben, ben met toen Hermans opgegroeid. Mm. Ik heb uh, natuurlijk Dr. Hans P. Dat is natuurlijk allemaal fantastisch. En ja. die kun je ook wel bij mij horen een beetje dat ik daarvan hou. En ik hou van hemmeren Wat helemaal wat Hermans goed kon. En uh, ja, kijk, weet je, een liedje schrijven... Dat ben je, dat, dat, zo word je geboren. Dat kun je haast niet leren uit niet kan. Mm. Want het is gewoon... Het is een, en helemaal zoals ik doe ouderwetse pestachtige traditie. Dus eh, gewoon heel sec kleine weinig akkoorden. Ik hou van die Henko ook. Ik luister veel naar Amerikanen. Naar, naar de, de Cash en Dylan en Lou Reed. En die, die mensen die op een hele heldere manier... direct, naar je, direct je proberen te raken. En daar, ja, daar hou ik gewoon van. En dit, daar, daar, daar, daar, daar luister ik wel erg veel naar. Ja, ja. Ik kan veel van leren nog. Uh, Maarten van Roosendaal uh, overleden dit jaar... Ja. Was, was, dat een, was dat een voorbeeld van voor je? Of gingen jullie een heel andere kant op? Hey, nou, het leuke, we hebben veel gespeeld met z'n tweeën, we, veel mm -hmm. ad hoc dingetjes. Yeah. En uh, het leuke is, mijn liedjes zijn vaak wat, wat, wat zwaarder dan het lijkt. En die van hem zijn het lichter dan het lijkt. Ik vind het mooie van Maarten vast... dat hij die, dat die met, met heel veel passie, zomaar altijd met humor. Ik moet, moest altijd, ik, ik ga binnenkort wat van zingen ergens. En zat ik het al als een, als een tekst door te nemen, als een liedjes. Ja, ik moet er gewoon erg om lachen, toch ook? En uh, bij mij is het lijkt het allemaal heel luchtig, maar er zit, zit, zit veel wel toch wat diepte op. Ja. En uh, die combinatie was heel erg leuk van Maarten en mij. En hij, hij, en hij gunde je ook wat. Hè. Maarten was een hele gulle man. En hij, hij kon op podia mensen iets gunnen. En dat, dat, hij was... Het was de eerste keer dat ik speelde... Uh, mijn première zonder Maarten ook. Het was ook voor mij wel... Die mis je echt. Ja. Want je weet na tien seconden waar die zit. Met die grote lach van een mens. Je wist meteen waar die was. Ja. En dat, is, die, dat die man er niet meer is... dat is niet zozeer als artiest, maar als, als, als mens. Ik mis hem echt heel erg. Ja, wat, een dat was hele Een hele fijne, gulle kerel. Dat was een zware avond, een donderdagavond. Nou ja, ik zing een liedje, ik zing een liedje over Maarten. Eigenlijk over de, de verhouding tussen Maarten en mij. En uh, dat, is, dat is dan... Op, de, op dat moment mis je hem ook echt heel erg. Ik heb het ook met zoveel woorden gezegd. Ja, ja. Zou, zou je dat liedje hier nog uh, voor ons willen Nee, ik zing, het liefde, ik zing een nee, ander, liedje. Ja, het een ja, ander het, liedje. ik vind het ik heb dat liedje al een keer gezongen op de radio en ik vind het, ik, de, dan lijkt het een beetje alsof ik het daaraf. nee, ik doe het liever gewoon in theater. Oké, okay, als jij naar je gitaar loopt, dan uh, citeer ik weer even uit een recensie. Lijkt me leuk. Ruud Buurwand, Theaterkamp.nl. Beste meneer van Merwijk, een dergelijke prachtverzameling liedteksten... met uw arrogantie zelfverheerlijkend verhaaltjes is te goed voor een afscheid. Dat maakt de fantoompijn te groot. U zou eigenlijk een programma vol bagger moeten maken... zodat we kunnen verzuchten. Goddank, die stopt. Jeroen van Meerwijk. Het liedje heet Tuin. Het leven belangrijk, anders denk je dat het over iets anders gaat dan waar het over gaat. En het is al ingewikkeld genoeg, mensen. Alles helikoptert, zweeft. Fladdert, zoemt, scharniert en beeft. Weer kaatst en flikkert en doorschijnt. Komt het toneel op en verdwijnt. Een onverloren daden drang. Het is een drukte van belang. Rood en geel en paars en groen. Alles heeft hier iets te doen. 120 soorten bij. Een grote Mini-maatschappij In groots Verband en samenhang Het is een drukte Van belang Alles doet zoals het wil Niets staat ook Maar even stil En proef. En likt en geurt en ruikt Klimt, stationeert en duikt En ik zit hier eerste rang Het is een drukte van belang Geen idee wat of het doet Wat het hier moet maar het is goed En op mijn arm Loopt een mier Dus dat is dan Dier op dier Het is een drukte Van belang En het duurt nu al De wereld lang Ja. En wij zaten hier eerst eraan. Jeroen van Merwijk. Er zijn nog kaarten. Is uh, volgende week te zien in de Stad Schouwburg in Utrecht. En vanaf januari tot 15 april, klopt dat? Ga je opdoen? Nee, nog. Heel lang, heel lang. Heel lang, heel lang, heel lang. Van Ga... zijn er? Ik doe van nog een reprise. Dat is, uh, oktober november, december. Goed, dus nog veel langer. Jeroen van Merwijk. En er zijn nog kaarten. Iedere week biedt Opium een podium aan talent in de rubriek de 80 seconden. 1 minuut en 20 seconden om geheel naar eigen inzicht in te vullen. Vandaag iemand die vorig jaar in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland stond... en eigenwijs nee de pop maakt. Jacqueline van Grovaart, zangeres, bekend van Cresip, die kondigt dat veelbelovende talent. Bij u aan. Pank gaat zo meteen uh, hier een liedje spelen. Ik heb al een uh, aantal liedjes van hem mogen beluisteren. En ik geniet heel erg van zijn stijl van Hij schrijven. Precies van die hele kleine, belangrijke details te noemen. Waardoor heel erg het liedje ingezogen wordt. Uh, en dat ontroert mij vaak. En ik vind het echt heel erg mooi liedje. Het niet altijd droog. Dus geniet heel erg van. Uh, PENK hier voor de tachtig seconden. De tachtig seconden van... PENK. Ah. Jij was... het liefste meisje van de klas... Maar dat zag ik alleen verliefd. Wist ik later was ik vrijwel meteen. Oh, en niemand hoeft te weten wat jij en ik doen. Volwassen mensen niet meer zo jong als toen. Tussen twaalf en ochtends. Alle lichten op groen en zoveel meer hee, dan, dan die eerste zon. Dat waren de harde klanken van de, de, de zoomer Gijs Batelaan alias Pank op zang en gitaar. Pank spoed zich hierwaarts. Yes. Pank. Pank. Waarom Pank eigenlijk? Pank. Oh, omdat uh, Jacqueline het ook al van Pank had. Ik denk dat het ja. internationaal goed gekeurd. Ja, het klinkt wat explosiever. Dat is op zich wel... Uh, ja. ja. Maar het is Pank. Het is Pank. Pank. Ja. En waar komt Pank vandaan? Uh, Pank is eigenlijk uh, familienaam. Um, het is, ja, ik weet niet of het een heel interessant verhaal is... maar ik zal het proberen zo interessant mogelijk. Te, te maken. Probeer het precies, ja, maak het boeiend. Ja. Mijn opa, van mijn vaders kant, uh, heette Punk. En de bedoeling was dat zijn, uh, zijn de eerste zoon die geboren werd bij zijn zoon... ook Punk zou worden. Um, maar mijn tante had haar zoon al Punk genoemd. Dus mijn moeder dacht, ja, we gaan niet nog een Punk. Nee, dat wordt te veel. En die dacht ook, uh, het, ja, jij bent een echte gijs. Dus, uh, maar Punk is een soort van familieding... Mijn neef heeft ook een illustratiebedrijf die ook punk heet. Dus het duikt een beetje zo overal op. Ja. Punk, ja. En jij dacht nu, op deze manier kan ik toch een beetje punk heten. Precies. Juist, heel goed. Ja. Nederpop met wortels diep in de Hollands glorie. Zo, zo omschrijf je het zelf. Ja. En de Hollands glorie is dan wat? Ja, ik denk dan uh, bijvoorbeeld... Dan de Hartog. <laughs> nee, ik denk dan aan uh, uh, maar bijvoorbeeld nou, het, sowieso Nederlandstalige muziek. Uh, ik, ik, ik zelf uh, heb wel behoefte aan weer een soort nieuw Nederlands geluid. Mm. Ja, en ik hoop dat ik daar een beetje de ruimte voor krijg. Uh, ja, om dat uh, daarin te laten klinken. Ja. Ja, veel naar Jeroen van Merbeek luisteren. Ja, precies. Ja. Oké, okay, uh, binnenkort je debuutalbum. Uh, wanneer komt het uit? Uh, waarschijnlijk uh, augustus. In augustus, ja. dankjewel. Punk, oftewel Gijs Baterlaan. dat is de site. Ja, dat is het. Oké, okay, dankjewel. Vanavond is uh, Opium er ook op de televisie. Uh, vanuit, ook het, vanuit het De La Marte Theater, waar we nu ook zitten. Uh, met Kornel uh, Maas. Wat ga je doen, Kornel vanavond? Hé hey Hans, ja, nou, uh, we gaan het hebben over... Ik zou willen dat een hoop van de bezoekers van de succesvolle musea... naar de voorstellingen van Jeroen van Merbeek zouden kunnen sturen. Dat zal een hoop schelen, maar wat we gaan doen is met de drie directeuren... praten vanavond die heel erg in het nieuws waren... doordat er van alles rond hun musea speelde. Dus Wim Pijbers van het Rijksmuseum, dat ja. heropend werd. Axel Ruger van het Van Gogh Museum, met die enorme fonds van die Van Gogh... dit en ook een heropening. En verder ook Cathelijne Boers, die natuurlijk Willem-Alexander... en de Kroning, zal ik maar zeggen, in haar nieuwe kerk had. Maar ook ja. Poetin ontving in de Hermitage, hermitage. waar ze ook de scepters waait. Ja, direct even over twee musea, maar liefst, ja. En Hadebis Minis gaat trouwens zingen, want die heeft ook nogal het nodige meegemaakt dit jaar met het debuutalbum en met de, de Oscar-inzending en met de Gouwe Kalf en met de competitie in Cannes. En die gaat ook nog zingen, mijn favoriete track namelijk, Black Dog. Te gek, hartstikke fijn. Nou, we gaan kijken, 5 over half 11, 902. Ja. Yep. Veel plezier. Dankjewel, hoi. Dag. En dit was opium voor uh, vandaag, voor deze week, vanuit het De Lamar Theater in Amsterdam. Nog twee uur uh, kunnen wij u uh, hopelijk boeien volgende week. En uh, volgende week tussen uh, half drie en half vijf. Jongen voor mijn werk, bedankt Gijs Baatlaan, bedankt uh, voor, u, voor uw komst. Reageer, ik kan de hele week opium met a En volgende week, zoals gezegd, maar dan kijken we weer terug met onze vaste recensenten op het, uh, het culturele jaar 2013. En ook alvast een beetje vooruit naar het volgend jaar. U kunt erbij zijn. Het café van de Lamar is open voor publiek. Zeg maar dat u voor ons komt. Mag u er zo in. Straks na vijf uur op Nederland 2 kunstuur met de Quay Brothers. Amerikaanse animatiefilmers. Bekend om hun stop-motion techniek. In het AI in Amsterdam is er een tentoonstelling te zien. Met werk van de Quay Brothers. En uh, ja, ik wens u alvast een heel fijn weekend. Meld ik u dat na half vijf hier op Radio 1 het sportforum zal plaatsvinden. Voorgezeten door Henry Schut. Henry, wat ga je doen? Wie zijn je gasten? Goedemiddag om met het laatste te beginnen. De gasten zijn journalist Auke Kok, schrijver ook, bijvoorbeeld van het boek Tussen Godenzonen. Een commentator, even te napel, en oud handbalbondscoach Bert Bauer. We hebben het over de WK-handbal voor vrouwen, over Ajax en PSV. Laten we hopen dat we er nog een vrolijke noot uit kunnen halen. En over het gesprek van de dag, Guus Hiddink. We zijn er na het nieuws met René van Brakel. Dit is Radio 1, het NOS-journaal.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 De leden van de SPD in Duitsland hebben ingestemd met de regeringsdeelname. Ruim driekwart van de leden gaf zijn goedkeuring aan het regeerakkoord... dat de partij heeft gesloten met de CDU-CSU van bondskanselier Merkel. En daarmee is de weg vrij voor een gezamenlijk kabinet. het de derde onder leiding van Merkel.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 Ja, het winterweer is de eerste dagen echt nog ver te zoeken. Met een overwegend zuidwestelijke stroming wordt de zachte lucht aangevoerd. De wind neemt ook wat toe en van tijd tot tijd kan er wat regen vallen. Sneeuw en frieskou zitten vooralsnog dus niet in de verwachting. Vandaag hadden we te maken met een afwisseling van wat zon- en wolkenvelden... maar vanuit het westen is de bewolking inmiddels aan het toenemen. In de avond en later ook in de nacht valt er af en toe wat regen of lichte regen... De wind draait naar zuidwest tot zuid en trekt de komende uren flink aan. Wordt matig tot vrij krachtig boven land en aan zee krachtig tot hard. Vooral op de Wadden kan het tijdelijk ook stormachtig waaien, een windkracht 8. En daarbij zijn er ook windstoten mogelijk tot zo'n 80 km per uur. De minima vannacht liggen rond een graad of 2 in het oosten en zuidoosten, maar in de loop van de nacht loopt het kwik iets op. Aan zee komt de temperatuur dan uit rond een, gra rond een graad of 5. Morgenochtend valt er eerst nog wat lichte regen, maar het wordt wel geleidelijk aan droger. De zon kan af en toe wat schijnen, de bewolking zal overheersen. Het wordt 7 tot 9 graden en de wind is wat afgezwakt. Bovenland staat er een meest matige wind uit de zuidwestelijke richting. Aan zee een vrij krachtige wind. Tegen de avond gaat de bewolking weer wat dikker worden... en in de uren die dan volgen kan er opnieuw wat regen gaan vallen. In de nieuwe week blijft het wisselvallig met temperaturen rond 8 graden. Elke dag kan er wat neerslag vallen en vooral op donderdag kunnen de hoeveelheden wat groter zijn. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een korte file op de A7 van Zaandam naar Horen. Voor de afrit Avenhoorn twee kilometer. Er is er een ongeluk gebeurd, daarbij is een auto op een aanhanger gereden. De politie is bezig met technisch onderzoek en daardoor is de rechterrijstrook voorlopig dicht... Ook een ongeluk gebeurde er op de N207 tussen Bergambacht en Alfa aan de Rijn. En daardoor is die weg in beide richtingen dicht tussen Wadingsveens Centrum en Boskoop. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, we bespreken het sportnieuws van deze week in ons zaterdagse sportforum. Dat gaat over Ajax, over PSV, over de sneeuwwedstrijd in Istanbul... en over het WK van de Nederlandse handbalvrouwen. Er is ook live zwemmen in deze uitzending van de EK Korte Baan in Denemarken. En aandacht voor het gesprek van de dag, Guus Hiddink en zijn nieuwe avontuur bij Oranje. We proberen te achterhalen hoe dichtbij dat akkoord nu is tussen Hiddink en de KNVB. In de studio zijn schrijver en journalist Auke Kok, commentator even de Napel en oud-handbalbondscoach Bert Bauer. We beginnen in Denemarken bij het zwemmen in Herning. Daar begint op dit moment de sessie met de finales en de halve finales van vandaag. Bob van der Tak volgt dat toernooi voor ons. Bob, eerst even over de ochtendsessie. Hoe deden de Nederlanders het daarin? Ja, best goed, want het heeft er in ieder geval toegeleid dat we vanmiddag drie finales hebben met Nederlandse inbreng. Te beginnen op de 400 meter vrije slag bij de vrouwen waar Sharon van Rouwendaal straks in actie komt. Vanmorgen noteerde ze de vierde tijd, een uh, scherpe tijd vond ik, 4-0-3-99. En uh, dat biedt toch wel perspectief. Misschien wel op een tweede medaille voor Van Rouwendaal die gisteren al indruk maakte op de 800 meter vrije slag. Waar ze in een nieuw Nederlands record het brons pakte. Met haar vorm zit het wel goed. Goed. En wie weet voor haar een tweede medaille straks zal wel lastig worden. Want het is wel een sterk bezette finale. Maar toch, we gaan dat zien. Zo rond een uur of vijf. En een uurtje later krijgen we Sebastiaan Verschuren in actie. In de finale van de 100 meter vrije slag bij de mannen. En dat is natuurlijk altijd een van de meest spectaculaire nummers. En Verschuren is die finale ingegaan als zevende. Het zal dus lastig worden om het podium te bereiken. Maar misschien kan hij zichzelf overtreffen in die finale straks. En we krijgen ook nog een estafette finale met Nederlandse inbreng. De vier keer 50 meter vrije slag. mixed estafette zoals dat heet. Gemengd dus mannen en vrouwen. Want vanmorgen zwommen Tamara van Vliet, Joost Rijns, Sebastiaan Verschuren en Mout van der Meer. Nederland naar de finale met een tijd van 1.33.08. Dat was de zesde tijd overal. En Nederland is er straks dus bij wel met een andere ploeg. Alleen, Sebastiaan Verschuren is nog over van die ochtendploeg En uh, die wordt uh, bijgestaan dan door Inge Dekker, Mike Marissen en Ranomi Kromo -Bijoyo. Ja, de gemengde estafettes. Het is uh, relatief nieuw in het zwemmen natuurlijk. Het staat voor, de tweede, voor het tweede jaar pas op het programma. Uh, Jaco Verharen, de technisch directeur van de KZB, is er niet altijd even enthousiast over geweest. Om het maar voorzichtig uit te drukken. Korfbal in het water heeft hij het wel eens genoemd. Maar ja, bij het publiek valt het toch wel goed, uh, die gemengde estafettes. En het gaat ook worden ingevoerd op de lange baan binnenkort. En misschien ooit wel op de Olympische Spelen. Dus dan moet je het uh, zo langzaam maar zeker toch wat serieuzer gaan nemen. Ja, en dat en wat... doet Nederland dus ook. En wat vindt want... de rest van de wereld ervan dan? Jacques Verhaar is niet positief, maar... Nee, nou, het is, bij het publiek is het wel een populair onderdeel. De zwemmers zelf vinden het ook wel leuk. En uh, ja, dat blijkt ook wel een beetje uit die opstelling uh, van straks... met toch toppers als Inge Dekker, Sebastiaan Verschuren... en Renault Kromo aan de start. Uh, ja, nee, zeker. Want als Kromo meedoet, dan zou je denken... dan neem je het serieus. Zeker en dat, uh, nou ja, dat biedt ook uh, best wat mogelijkheden denk ik om het, uh, om het podium uh, te halen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. En nou duurt deze uitzending tot zes uur Bob met straks een onderbreking van uh, vijf tot tien over vijf. Wat kan jij ons live brengen? Ja, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Het schema is ons niet heel goed gezind. Maar uh, we gaan in ieder geval uh, proberen om de 400 meter vrije slag bij de vrouwen... en die 100 meter vrije slag van Sebastiaan Verschuren, om die uh, mee te nemen de komende uur. We horen je straks terug, Pop. Dank je wel. Snowboardster Michelle Dekker heeft verrassend de laatste 16 bereikt van de Wereldbekerwedstrijd Parallelslalom in Italië. Daarmee behaalde de pas 17-jarige Nederlandse een Olympische nominatie voor de Spelen van Sochi. Die nominatie wist ze niet meteen om te zetten, omdat ze in de kwartfinale werd uitgeschakeld. Een top 8 plaats is vereist om daadwerkelijk naar Sochi te mogen. Nicolien Sauerbrei, die gisteren al vroeg werd uitgeschakeld tot de Reneuze-Slalom, redde het vandaag ook niet. Ze eindigde in de kwalificatie als achttiende. en opmerkelijke voetbaluitslag. De topper in Engeland tussen Manchester City en koploper Arsenal... is geëindigd in een 6-3 overwinning voor Manchester City. De koploper gaat dus hard onderuit. City staat nu op de tweede plaats voorlopig... en heeft nu nog een gaatje van drie punten te overbruggen op Arsenal. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Uh, ...vanmiddag met name over voetbal en over handbal... ...en daarom zit Bert Bauer hier in de studio... ...was elf jaar bondscoach van de Nederlandse Vrouwen... ...voor het grote publiek van De Meiden met een Missie. Bert, goedemiddag. Uh, en alweer tien jaar gestopt... ...zag ik tot mijn grote schrik, wat gaat de tijd snel... Ja, tien jaar, tien jaar in, in Nederland dan gestopt. Ja, hè? precies. Nog, als die bondscoach van de... Vier jaar nog doorgegaan ja. in Denemarken en daarna nog in Japan. Dus uh, zo lang is het nog niet helemaal gestopt. Maar het is al in Nederland al een tijdje. Ja. En wat doe je nu? Ik ben directeur en al coach. Een netwerk en uh, organisatie die zich bezighoudt met het uh, teruggeven van alle kennis die coaches hebben naar uh, jonge coaches toe. En ik uh, ben uh, aangesloten bij de KNVB. De coaching en de opleiding en betaald voetbal. Ja, dus je hebt ook zeker veel met voetbal. Heel veel Hoe is die link gekomen van bondscoach van handbal naar nou, scheidsrechters ik, opleiden in voetbal? Nou, uh, de, toen, uh, to, ik had toen had ik toch wel aardig contact met uh, vanuit NL coach met, uh, met Joop Albedaar... die natuurlijk voorzitter is, maar ook met Bert van Oosveen. En uh, daar hebben we vrij vaak zitten praten over cultuurveranderingen. Uh, mogelijkheden tot toch een, een, een tak van sport overstijgend leren denken. En hij vond het heel interessant. En hij heeft me toen aangesloten bij, uh, bij die groep uh, Scheidszetters Betaald Voetbal. Ik ben het eerste jaar coördinator geweest. En dat, is, dat verliep niet helemaal makkelijk. Omdat ja, als je niet gefloten hebt, dan heb je niet zoveel natuurlijk uh, om aan te leren. Maar uh, het, daarna is het, het groepje Dick van Egmond en Raymond van Menen gekomen. Gerard Verhoort. En daar, daar heb ik een prachtige rol in, in de opleiding van de scheidszetters. Wat is je sportmoment van deze week? Ja, dat gaat toch nog even naar gisteravond toe. Met de NL Coach hebben wij elk jaar een Nationaal Coachcongres. En dat hebben we dit jaar voor het eerst georganiseerd alleen met de NOC NSF en uh, NL Coach. En daar waren een, een dertigtal topcoaches uh, die, uh, die uh, helemaal vrijblijvend uh, hun kennis teruggaven aan uh, ongeveer een 300 uh, coaches. Onder wie Guus zit, denk ik, Onder wie zit, ja. ja. Die, die, hadden, die hadden druk waarschijnlijk. Ja, dat was wel even wat overweldigend, want uh, veel pers op afgekomen, zeker uh, gezien uh, de, de actualiteit die ja. er is. Maar ik moet zeggen dat hebben we goed buiten de deur kunnen houden. Hij heeft zich bijzonder goed opengesteld voor al die coaches die geïnteresseerd waren in zijn coachverleden. Hoe die andere culturen aanstuurden. Dat was een beetje ook het thema van, van, van de avond. Ja. Was het belangrijk om dat buiten de deur te houden dan? Want ik kan me voorstellen dat het ook nog wel een interessant gespreksthema is op zo'n avond. Uh, niet Hoe ga voor je daarmee om? Uh, niet voor die mensen die daar waren. Die hebben ingeschreven voor, uh, voor het thema voor ze kwamen. En Dat was echt uh, Guus te horen praten over zijn ervaring in het buitenland. En niet uh, geïnteresseerd waren in of men uh, Guus nu wel of niet als, uh, als bondscoach ja. ziet. En Guus heeft zich ook zo uh, opgesteld. Dus ik vind dat uh, echt top. We gaan ja, In, in, in samenwerking met dertig andere coaches. Is dat een prachtig waren dat meer, die anderen? Oh, dat was uh, Robin van Gaal, Caldas, Joop Albeda. Uh, even kijken, of bij de Haan. Uh, nou, Robert Eenhoorn. Dus, uh, behoorlijk de, wat namen. De top van de top was erbij. Ja, allemaal. Ik ga het rijtje af. Even te Napel. Goedemiddag. Dag Henry. Een oud commentator bij de NOS. Maar je bent niet gestopt hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik uh, ben ze aan het tweede seizoen bezig. Een soort tweede jeugd bij Eerste Eredivisie Live. Nu Fox Eredivisie Live. En bevalt dat? Ja, het, het heeft mij hier bij de NOS altijd uh, veel deugd gedaan. En uh, eigenlijk heb ik nu weer elke keer plezier als ik thuis kom van een wedstrijd. Kijk mijn vrouw mij aan, die zegt je stopt voorlopig nog niet? Nee. Want ze wil je <laughs> nog niet thuis hebben. <laughs> of... Ben je daar nou weer? <laughs> ja, nee, nee ik, heb, ik heb er echt heel veel plezier in. Maar ik, ja. ik kom dezelfde mensen tegen. Dezelfde ploegen, camera, mensen, geluidstechnici. En altijd weer een oud collega. Het is wel voor een iets ander publiek. Het is voor een kleiner publiek. Ja. Vind je dat vervelend of maak je dat helemaal niet uit? Nee, dat maakt uit? me niks uit. Nee, nee, nee, ook al luistert alleen mijn schoonmoeder maar. Hey, die heeft nog geen abonnement, zal ik er geven. Nee, dat maakt me echt niks uit. Nee. Hm. Wat is jouw sportmoment van deze week? Ik had, ik had een droom dat ik vijf seconden tegen Balotelli mocht spelen. En daarna was ik met Rood van het veld gestuurd. <laughs> En had hij dat veroorzaakt of had je dat zelf uh... Uh, ik, uh, ik had het zelf veroorzaakt. Ja. Dat ik had hem namelijk doormiddags bij Balotelli. <laughs> en, uh, heb je deze droom nog geanalyseerd? Heb je enig idee waar dit uit voortkomt? Ja, uit pure frustratie en ergernis <laughs> en irritatie en, en, en aan de andere kant ook wel weer bewondering. Ik bedoel, ja. Italianen kunnen als geen ander een wedstrijd doodmaken. Dat is op zich ook knap. Ja. Maar ik irriteer me al, al heel erg lang aan Balotelli. Maar ik vind het ook een geweldige voetballer. Dus... Ja, het is disdubbel. Dus die rode kaart was met voorbedachte raden. Ja, ja, ja, ja, ja. zeker. Ja. zeker. Oké, okay, dan nou hebben we een voorschot genomen op een van de onderwerpen van deze middag. Straks na vijf, denk ik, gaat het over Ajax. Elke uh, Kok, over Ajax gesproken, tussen godenzonen, is jouw boek... waarbij je afgelopen seizoen hè, embedded ja. was bij Ajax. Mm -hmm. Wat is jouw sportmoment van deze week? Ook ja, Ajax dan, dus? Dan, of? Dan ga ik, nou ja, niet dus per se, ik bedoel, er zijn meer... Uh, Ogenblikken die ja, maar die kan me voorstellen zijn, en dat je er zijn, er redelijk wat mee hebt inmiddels. Ja, inderdaad. Ja. Wat je gaat door, omdat je veel van die jongens weet... ga je anders naar kijken. Maar het moment was uh, inderdaad toch wel uit dezelfde wedstrijd in uh, Milaan. En dan in de allerlaatste seconden die omhaal van uh, Davy Klaassen. Eigenlijk om een aantal redenen. Ten eerste, misschien wel in de algemeenheid... omdat dat het voetbalspel eigenlijk in de nooddop... Weergeeft. Het is een paar uh, centimeter die hoek van die vreef van zijn schoen. Net een paar graden anders. En die bel gaat erin, en, en et, cetera, et cetera, dus dat is ook wel weer het, het uh, voetbalspel dat altijd heel veel toeval heeft. En ten tweede, omdat David Klaas, ja, ik vind het een geweldige speler. Echt, dat is echt weer een klasse voetballer. Je, die eerder in de wedstrijd, zoals zijn uh, volley laag als het drukkend. Neemt in met zoveel klasse lichaamsbeheersing, timing, echt een hele goede voetballer. En ook nog omdat hij zelf de Klaassen na afloop zei van die omhaal die dus net geen doel trof. Ja, ik wist dat hij kon uh, blijven liggen. Met, ja. met andere woorden, in die houding kon hij blijven ja. liggen, namelijk treuren. En voor hetzelfde geld ja. had hij daar kunnen blijven liggen om te juichen. Dat, dat vond ik een hele mooie ja. uitspraak omdat voetballers tegenwoordig niet grossieren in uh, leuke uitspraken. Ja, er is okay. één ding uh, fout aan Klaas. Hij had geen Davy moeten heten. Hij had Henk of Jan of Piet. Dan was het nog, nog Hollandse geweest. Ik bedoel, zo die <laughs> jongen die heeft een oer-Hollandse kop gewoon. Ik zie, ik zie een blonde jari liedmanen spelen, toch? Ongeveer. Ja, maar oer-Hollandse jongens heten tegenwoordig Davy. Ja, maar dat vind ik wel jammer, Auken. Ja, maar jij, be ja, maar jij bent oud, Evert. <laughs> Davy is het Jan van 2013. Ja, okay. ja, Precies, precies. Het is een soort Jan. Ja. Over Ajax <laughs> straks weer, Nu over Guus Hiddink. Die heeft in elk geval volgens de Telegraaf... en inmiddels geloof ik ook volgens VI met de KNVB... een principeakkoord bereikt om na het wereldkampioenschap van komende zomer in Brazilië... Uh, Louis van Gaal op te volgen als bondscoach. Het zou de bedoeling zijn dat hij Oranje tot en met het EK van 2016... in Frankrijk onder zijn hoede neemt... en daarna een leidende functie krijgt in de technische staf... tot en met in elk geval 2018. Hidding zei gisteren nog dit tegen onze NOS-collega Joep Schreuder. Ik wil ook niet ontkennen dat ik met, uh, met Bert uh, één keer contact gehad heb... Uh... Want dan krijg je zo'n spelletje van... Uh, ja, ik heb nog geen commentaar. We hebben één keer informatief uh, contact gehad. Dat is het. En niet een paar keer nog. Dus ik kan nog niet vragen of het officieel is. Uh, nee, dat is nog helemaal... helemaal nog, dat hangt in, in mijn vorige antwoord. Ik, als dan daar gesproken wordt... dan laat je alle dingen bezinken. En, uh, en er is tijd genoeg om te kijken van ja of nee. Ja, we zouden Guzidding natuurlijk nu graag live spreken. Dat lukt niet. Uh, Joep Schreuder, de man die hem interviewde, wel. Joep, goedemiddag. Dag Henry. Uh, er gebeurt een hoop hè, tussen zo'n interview en het moment waarop we nu zitten... de volgende middag <lacht> kwart voor vijf. Ja, uh, dat is niet toevallig, denk nee, ik wel eens. dat is nee. inderdaad niet toevallig. Want nee. dan rollen de media over elkaar heen om als eerste de scoop te hebben. Uh, jouw ja. scoop was uh, dat Hiddink inderdaad een gesprek heeft gevoerd met de KNVB. Heb jij tijdens dat gesprek of daaromheen het gevoel gehad... dat er eigenlijk al veel meer was wat Hiddink misschien kwijt wilde... maar nog niet direct op camera zei? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Guus Ziddink, uh, die spreekt niet altijd de waarheid. Maar het is ook iemand die niet liegt. Hè. Dus um, wat dat betreft uh, kun je Guus Ziddink gewoon geloven als hij zegt dat hij één gesprek heeft gehad met Van Oostveen. Misschien ja. dat er nog telefonisch contact is geweest. Dat zou kunnen. Maar, maar ik geloof ook niet dat het helemaal rond is hoor Henry. Maar dat in dit het... geval, hoe spreek je niet de waarheid en lieg je ook niet? Wat is dan... Uh, nou, dan ga je het over andere dingen hebben. Dan omzeil je het thema waar je het over wil hebben. Ik heb ook meneer Bouwer net gehoord, en die, want die was van NL Coach. Bij nee. het congres is het met Guus Hiddink niet over, uh, over het bondscoachschap gegaan. Toen Guus Hiddink op het podium zat, toch heeft de Telegraaf avonds wel een persbericht uh, van NL Coach gebruikt... om te melden dat het uh, allemaal al rond zou komen, wat vanochtend dan in de krant stond. Dat is o, allemaal toch wel een beetje, beetje vreemd. Hoe gebruik je een persbericht van NL Coach dan om dat te melden? Alles wat, uh, wat bij de NOS ook allemaal te zien en te horen was... dat is later door de Telegraaf overgenomen... maar dan zonder bronvermelding... maar wel met een persbericht van de NL-coach. NL het is verder allemaal niet zo belangrijk... maar misschien meer in het kader van dat... ik denk dat het nog helemaal niet rond is... maar dat, uh, zoals jij ook al zei... dat de media over elkaar heen vallen... om zo snel mogelijk de benoeming al rond te hebben... terwijl nog een contract getekend moet worden. Ja, ja wat de Telegraaf schrijft... als je doorleest, hè, want de kop is... Guus Hiddink, bondscoach... Dat laat niet aan duidelijkheid wensen over, lijkt mij. Maar wat je dan verderop in het artikel leest... is dat men dichtbij een principeakkoord is. Ja. ja. Je, heb jij kunnen aanvoelen, ook na gisteren, hoe dichtbij? Nee, dat gaat opkomen. Dat, de, de, de, dat traject is, en uh, daar weet bijvoorbeeld Evert waarschijnlijk met zijn ervaring uh, en meneer Bouwer en zoveel meer van, dat, dat kan niet anders. Dat proces is in werking gesteld. Dus misschien maakt het ook niet zoveel uit of er een principeakkoord is of dat, uh, nee. dat er nog niks getekend is. Maar waarom uh, zegt erom... hij dat dan gisteren niet bij jou op camera? Omdat het nog niet rond is. Ja, Omdat okay. hij nog bezig is met, het, met die staf. Uh, wordt dat Fred Rutte? Wordt dat uh, Deli Blind? Want dat is natuurlijk uh, iets wat heel erg speelt. Guus ik wil bepalen en bepalend zijn. En hij wil ook graag, dat is allemaal duidelijk. Maar hij heeft wel een staf nodig. En die staf, dat heb ik wel nagevraagd... schijnt steeds belangrijker te zijn. Een bondscoach is eigenlijk een soort patroon... van een heleboel andere mensen erbij. Stagiaires uit het Ajax of Feyenoordkamp. Iemand die met een PSV-achtergrond... bijvoorbeeld Fred Rutte, een goede veldtrainer... die hele staf moet nog worden samengesteld... voor de komende jaren en daar en met Bert van Oostveen en met anderen nog eens goed over praten. Ja, ik zie Evert uh, in stem het knikken. Oh. Wat is het gedeelte waarom je knikt, Evert? Nou, ik denk dat het inderdaad zo gespeeld wordt. Maar ik denk dat het, uh, dat het, uh, de, uh, het zo gegaan is... dat Guus een tijdje geleden heeft laten weten... aan zijn zaakwaarnemer van ga jij eens een lijntje uitgooien met zijst. want ik heb wel interesse om uh, bondscoach te worden. Hm. Nou, Kees van Nieuwenhuizen die heeft waarschijnlijk uh, koffie gedronken... met Bert van Oostveen... En dan komt het langzaam. En dan laat Guus weten dat hij, dat hij interesse heeft. Omdat hij niet achter de geraniums wil gaan zitten. En zo wordt dat spel gewoon gespeeld. En zijn wij nu met z'n allen in dat spel verzeld geraakt? Ja, maar dat is ook niks mis. het ook een het spel mee. ook vanuit Hiddink beredeneerd? Ja. Dat dit nu al zo groot in de krant staat. Zodat het ja, zo, eigenlijk niet meer terug kan? Nee, maar zo gaat dat tegenwoordig. Kijk, vroeger zei Ben de Graaf altijd. Chefsport van de Volkskant. Het is pas nieuws als het in de Volkskant heeft gestaan. <laughs> maar tegenwoordig ligt alles maar één op straat. En is iedereen doodsbang om iets te missen. En de Telegraaf neemt het meeste risico. En waarschijnlijk hebben die hun lijntjes ook wel, uh, wel, wel liggen links en rechts. En wat Joep zegt klopt wel. Het is nog niet rond, maar het komt wel rond natuurlijk. Ja, dus eigenlijk is het niet zo belangrijk of het nu rond is. Nee. Het komt rond. Ja, lijkt ja. me wel. Goed samengevat, Joep? Ja, helemaal mee eens. <laughs> Dank En we hebben nog okay. uitzending tot 6 uur, Joep. Dus als jij nog wel iets hoort wat het echt rond maakt, meld je alstublieft. Ja, Fred Rutte moet nog terugbellen. Want die willen we morgen eens even wat vragen. Maar hij belt niet terug. Dus misschien okay. als hij luistert. Fred, bij deze. Ik je even terug kunnen bellen. Ja. zoekt je. Oké. Okay. Henry, tot ziens. Joep Schijder, dankjewel. dank uh, Bed Brouwer, gisteren dus nog met Guus ik uitgebreid gesproken. Helemaal niet daarover. Ik kan me voorstellen dat je dan ook een persoonlijke interesse hebt... waarbij je denkt, nou, als ik hem toch zie... Dan, nee, dan vraag ik. ik want ik even. weet hoe dat werkt. Ik bedoel, uh, deze man zal, uh, als hij er nog niet uit is. En inderdaad, waarover gesproken is, dat hij. Uh, in het congres komt dat heel sterk naar voren. Dat overal waar hij werkt. zoekt hij zijn mensen erbij. die, die, die de cultuur bewaken. Uh, waar hij in moet werken. En ik kan me voorstellen dat hij zegt van, nou ja, stel dat ik in Nederland ga werken, dat ik dan een bepaalde cultuur om me heen heb, en, en die, die, die mensen zoek ik er ook bij. Uh, maar dat moet niet zo geïnterpreteerd worden dat hij gisteren al heeft gezegd dat hij bondscoach wil worden. Hij is zeer geïnteresseerd in, in, in, in iets leuks, iets waar hij zijn passie nog een keer kwijt kan. Ja. En hij moet ook voelen of hij die passie uh, nog heeft. En, en ik denk dat hij daar ook nog een beetje naar zoekend is. Ik kan me echt wel voorstellen dat je alles achter de rug hebt en dat je dan op een gegeven moment zegt van, ja, ik, ik wil het, ik wil het nog, misschien nog wel een keer doen, maar. Ik moet het wel leuk vinden. En, ja. en als ik dan niet de goede voorwaarden kan creëren... Dan moet ik het gewoon niet doen. Ja, Dat hij het leuk vindt, dat is wel duidelijk geworden inmiddels. Ook aan het gesprek, uh, uit het gesprek met Joep. Uh, hij zei er nog wel zelf bij... als ik dan nog fris ben, en ik denk zelf van wel. Ook hoe, hoe kijk jij hier naar? Nou, ik denk dat hij uh, fris genoeg is om te doen... wat hij denkt dat hij straks zal moeten gaan doen. En dat is denk ik niet per se heel erg veel. Uh, dat is misschien nog wel wat langer zin, maar ik bedoel, hij is typisch iemand die gaat aansturen. Zo zie ik hem. Ik heb mezelf uh, trouwens ook embedded, dat mijn IRS-boek was niet helemaal embedded, maar dat uh, zal ik zo wel even toelichten. Maar ik heb wel een jaar of, wanneer was hij toen, bondscoach van Rusland, een jaar of vier terug, vijf terug, uh, ben ik een week met hem opgetrokken in de Moskou en uh, sint Petersburg, toen, toen trof me al hoezeer hij een team mensen om zich heen aanstuurt, zelf veel uh, cappuccino drinkt, waar hij heel veel zakjes uh, suiker trouwens ook in gooit, en sigaren uh, rookt, en op een hele goede manier mensen stuurt, mensen af en toe ook een beetje bang maakt, mensen bewust onzeker houdt, zodat mensen voor, voor hem lopen. En daar zij trouwens in de jaren negentig als... Bonskorst ook eigenlijk al mee begonnen, Dat een Bonskorst niet een eenling is, maar iemand die een team aanstuurt. Dus, dus in zoverre liep hij daarin voorop. Dat denk ik. Dat naar in mijn herinnering, maar daar heeft is even het misschien dichterbij geweest. En ik. naar nou, mijn gevoel was hij degene die toen echt begon met met met, met, met uh, strategisch uh, assistent trainers en dergelijke een team te hebben waarvan hij dan een soort uh, patroon is. Ja. En dat is en dat dat hij volgens mij ah, goed ja. goed gewerkt. Het, als er één organisatie tegenwoordig vrij uh, stabiel staat, dan is, dan is het de he hele zaakje rond het, uh, het Nederlands Elftal. Ja, het ja, is een manager. Of, of was het er twintig jaar eerder ook al, dat er iemand als het ware als een soort burgemeester boven hing, nah, en dan andere. Ah, nee, ja, maar Michels was dat ook wel zo, ja. in zijn tweede periode, dat, uh, dat heb ik wel eens van, van internationals gehoord, die bemoeide zich ook niet zozeer met, met de dagelijkse gang, maar die manager, die keek mee, en zij keken geweldig tegen hem op. En de voetballers van tegenwoordig kijken geweldig tegen Guus op, want die heeft me een, een, een palmarès, van heb ik, Jou daar natuurlijk ja. en Guus, Guus loopt eh, op het trainingsveld. Hè, hij kijkt brilletje op en links en rechts gaat hij zeven naar de speler, maar hij laat het echte veldwerk over aan, aan, aan Fred Rutte misschien. Of, of, of en eh, Danny Blind, Danny Blind. dat wil, want die ja, samen met van Gaal mee te willen. Ja, kijk, maar de, de, de, de, de samenstelling van de staf van Oranje op dit moment is zeer Ajax-getint, natuurlijk. En uh, ik nou, denk dat, dat Guus... Dan hij dat mooi. Ja, maar Guus is weer zo slim. Die wil iemand hebben uit Eindhoven. Iemand uit Rotterdam en iemand uit Amsterdam. Let maar, maar, hij, maar op. Hij is zelf uit Eindhoven? Ja, nee, hij is uit de Achterhoek. Uit ja, oh. de Achterhoek, ja, zijn een superboer. Maar, uh, ja. Ja. Als er een club bij hem hoort, is het PSV, toch? Ja, oké. Okay, maar maar ja. hij zal ook ongetwijfeld iemand uit het Feyenoordkamp willen hebben. Hij zal en hoe, misschien van En hoe, van hoe zou dat dan in de praktijk zo uh, uh, uh, zijn uitwerking hebben? We gaan er nu maar alvast even vanuit. Want dat is de les die ik dan geleerd heb de afgelopen tien minuten. Dat hij het wordt. En dan is Guus Hidding dan iemand die nog wel de opstelling maakt bijvoorbeeld. Zeker. Zeker. Ja, dat, dat, Guus heeft dus alle belangrijke, belangrijke. Ja, ja, ja, ja, ja ja zeker. Zeker, ja, we alle, moeten alle... niet vergeten natuurlijk dat... die zegt het hartstikke terecht. Van, uh, je bent geen trainer meer, je bent geen coach meer, je bent manager. Je hebt een, een groep van wel 10, 12, misschien wel meer mensen om je heen. Ik zie nu uh, bij de KVB, bij Louis van Gaal ook, dat is een, dat is, daar zijn, zit zoveel expertise op. Ja. Uh, alleen de, de grote trucs wordt dan, dan, heb je zoveel ervaring... dat je dat team kan aansturen en dat je dan toch nog die coach bent. Want dat heb ik wel zelf meegemaakt. Hoe groter de groep van het management wordt... dan drijf je een beetje weg van, daar, van datgene waar je hartstikke ja. goed in bent. Dat nou, kijk, bij, van Gaal, een... bij Van Gaal zal niemand er over twijfelen dat die nog een uh, coach is en absoluut de meeste zelfs. Wat is dan het verschil met Hiddink? Gaat die dan langs de lijn kijken hoe de trainingen gegeven worden? Ja. Overleg dan met zijn staf en maak dan de opstelling? Ja, ja. ja. Guus zal meer, uh, meer de teugels laten vieren. Kijk, Louis zit er nog altijd bovenop. Die is nog zo ambitieus en die wil nog zo graag. Die zou het liefst elke dag met de Oranje Internationals werken. Goed, dat gaat niet. En Guus is meer een, een, is een manager en een diplomaat. En uh, Barton, ja, dat en geeft Louis, Louis ook er... aan. Louis ja. geeft ook aan dat hij eigenlijk liever elke dag ja. met de jongens zou werken. Ja. Dus het ja. Bangras moet wel voor hem zou heel fijn zijn. Ja, precies. En het zou me ook uh, niks verbazen... als Hiddink daarmee ook zou willen... dat dus een van zijn assistenten... hem straks gaat opvolgen. Dus dat hij die... ook, ook ja. als uh, manager... dus iemand ook klaarmaakt voor het werk... daarna. Waarmee je, dan op termijn dus, waarmee je op termijn dan dus de jeugd... onder de coaches... Uh, de kans geeft... Is, maar is het op dit moment... niet al nodig om een andere coach te kiezen? Is, is Guus Hiddink nog wel... met alle respect... We zijn 20 jaar bijna na zijn eerste termijn van het Nederlands elftal. Is dat nog van 2014 voor het Nederlands elftal? Jawel, hoor. kijk ja. maar naar Spanje, naar Del Bosque. Een generatiegenoot die is nog zo super ambitieus. En dat is ook zon. Zo'n zo manager gewoon. Iemand die, die, waar je tegenop werkt. Kijk naar, naar wat Alec Ferguson heeft gedaan bij Manchester United. Uh, ik zie daar geen... En, en, en nu weer uh, in, in, in, in, in, in Engeland. Ja, maar jongens, het gaat toch niet om oud? Het gaat nee. erom accepteren de spelers die daar staan. Snijder en van Persie en Robben. Ja. Nou, Robben wel, dat weten we al. Nee, maar accepteren die een, een, een onervaren coach van, van oh, misschien nog ja. 40, 45, 50 jaar. Juist niet. Die zeggen, wat heb jij nou meegemaakt? Dus dat gaat ook nog een stukje om autoriteit die daarboven staat. Mensen met veel ervaring. Die, ja. ze, die willen niet verliezen doordat de coach geen genoeg ervaring heeft. Kan jij dus je voorstellen dat je over tien jaar... want zo, over dat voor, zo lang hebben we het dan... nog eens gevraagd wordt om de handbalvrouwen te coachen? Nou, en ik, bent ben, al tien jaar ik, ik ben 62. Als je dan over tien jaar begint, dan begin ik 72. Dan, dan zit ik dan toch wel ergens... misschien wel lekker op mijn gemak te genieten van de vrije tijd. Nee, ik, ik kan me voorstellen dat ik, dat ik dat nog wel zou doen. Maar ik vind... Uh, ik vind ook dat er te weinig mensen uh, opstaan uh, in de handbalwereld... Dan, die, die die ambitie hebben om, om dit dan nog, uh, nog te gaan doen. Ja. En dat, daar, daar stoor ik me meestal. Weinig ambitieuze mensen die zeggen van... ik wil gewoon heel eigenwijs zeggen, ik wil bondscoach worden. Laatste dingetje nog over Hiddink. Auke, je zegt, je bent al een week embedded bij hem geweest. Hij is wel voor, voor een boek, toch? Hiddink? Ja, ja zeker is dat voor. Ja. Ik bedoel, er, is wel een, er is al een paar keer zelfs een boek over hem uh, geschreven... Maar Voor jou persoonlijk? Maar dat ging, wat ik me ervan weet, ging dat ook niet meters, meters diep de grond in, die uh, research. En dat zou in zijn geval zeker heel erg heel erg leuk zijn. Omdat het een hele speciaal soort van coach is, ook een heel bijzonder mens is bepaalde sluwheid heeft ook die... die hij heeft bepaalde slechtheden ook in zich... die hij gebruikt in zijn coachschap. En dat is aan hem heel fascinerend. Nou, vanaf komende zomer kan je embedded aanvragen bij hem, denk ik. ik ga het doen. Bij het Nederlands elftal. Zit je ik kijk niet raar als hij bijvoorbeeld Mark van Bommel erbij gaat betrekken. Ja. Hij is een meester ook in het opleiden van jonge mensen als trainer. Ja, ja. Frank de Boer, Frank Rijkaard. Daar zie je heel goed in. Hm. Tot zover, Guus Hiddink. Straks hebben we het over Ajax en PSV... En het WK Handbal, graag tot zo. En meer zwemmen ook. NOS de Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie, NEC Roda. Direct tegenstander, kan die daar langs, ik probeer die niet naar herkomen met een voorzet. ADO RKC. Schot dat blijft hangen, op de bal en de En op kwart voor negen, Twente go ahead Eagles. go NOS Langs de Lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ben jij die interim professional met ambities? Bij IP-staving kun je kiezen uit aansprekende projecten bij vooraanstaande opdrachtgevers. Bel ons voor de perfecte opdracht. IP Staffing voor interim professionals. Good Thinking. IP-staffing.nl. IP-staving IP is onderdeel van de Stavinggroep. Vanavond in Overspel. Het gaat nu maar om één ding. Het is dat jij door deze periode heen komt. Als ik naar de kloten ga, ga jij mee. Dat zou het zou ik me niet zo hard zeggen. Het woord haat. Ik wist namelijk wat het betekende voordat jij in mijn leven kwam. We gaan papa herdenken vrijdag. Hou die de godsnaam nog even voor je. De psychologische thriller Overspel. Vanavond tien over half tien bij de VARA op Nederland 1. Elke dag sterven 18.000 kinderen. 18.000 kinderen. Elke dag. Met simpele middelen zoals schoon drinkwater kunnen we zorgen dat deze kinderen overleven. Die 18.000 accepteren we niet. Want elk kind dat sterft is er één te veel. Mijn naam is Jurgen Rijman. Ik ga voor nul. Doe mee en ga ook voor nul. Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. Dit is Radio 1.